Klaas Drupsteen. Goedenacht. 2012 was het jaar van een belangrijke doorbraak... in het onderzoek naar de genezing van diabetes. Diabetes 1, om precies te zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat de ziekte... waarvan heel lang gedacht is dat die ongeneeslijk is... toch te genezen valt. Niet bij iedereen en ook niet volgende maand... maar wel op den duur bij veel mensen. Hoe dat zit, dat krijgt u deze uitzending te horen... van de man die het onderzoek heeft geleid. De man ook waarvan de Volkskant beweert dat hij er in 2013 toe zal doen. Dat was in een opsomming waarin bijvoorbeeld ook Westie Snijder, Jeroen eh, Dijsselbloem en uh, Richard Branson werden genoemd. Te gast is professor Dr. Bart Roep, hoogleraar Diabetologie... aan het uh, Leids Universitair Medisch Centrum uh, in Leiden dus. Ik zei aan, moet natuurlijk van zijn. Uh, hartelijk welkom. Meneer Roep, ja, we gaan even terug naar het moment... dat u zeker wist dat u iets baandoorbrekends, levensreddends had bewezen. Wanneer was dat? Nou, dat gaat al wat langer terug. Dat was toen ik nog uh, een jong ventje was van uh, 23, uh, eind jaren 80. toen we ontdekten de oorzaak van de ziekte, namelijk een vergissing van de afweer. Ja. En uh, dit jaar hebben we ontdekt dat we uh, aan de hand van die ontdekking nu de sleutel hebben... om de cellen die insuline maken te kunnen gaan redden. Maar die sleutel, daar wil ik het toch even over hebben. Wanneer had u die echt vast in uw... Vuist. Ja, ik denk dat dat zo'n beetje oktober uh, vorig jaar was. Dat we voor het eerst uh, uh, toegang kregen tot, uh, tot alvleesklieren van uh, overleden mensen met diabetes. En daar, dat we, die had het geheim waar we al die jaren naar op zoek waren. Want we wisten niet hoe die eindelijk eens eruit zagen, die insuline maakten. Ja. En toen zagen we ineens dat ook mensen die al heel lang diabetes hadden... nog steeds insuline konden maken, maar dat niet deden. Maar is er dan één... Een... Uh, euforisch moment? Ja, dat, uh, het moment dat je dus ziet dat er, een, een, dat er mensen de kans hebben om weer insuline te maken... bij een ziekte waar mensen denken... ja, dus het einde van het verhaal. Dat, dat geeft wel echt een, een euforisch gevoel. Een reka-moment is dat. En, en dan bel je je vrouw? Wat ga je dan doen als je dat... <laughs> nou, mijn vrouw is toevallig ook een collega van mij. Oh, oh die was erbij. Uh, die, uh, die was er in ieder geval bij betrokken. Maar uh, ja, wat je doet is het eerst niet geloven. Dat is altijd een gezonde uh, instelling. Want dan uh, ben je niet teleurgesteld... als het uh, een verkeerde kleuring bleek te zijn. Zelfbescherming. Ja, absoluut. En ik... Ben van is uh, eigenlijk vrij pessimistisch... wat betreft uh, de, de kans van slagen, van ontdekken. En dat is ook gezond, denk ik. Maar uh, ja, we, hebben, we hadden nog niet zo heel veel patiënten op dat moment. En maar naarmate na die groep groter werd, werd het steeds duidelijker... Ja, en op, vanaf dat moment dan... Uh, dan uh, het vervelende is op het moment dat het dan de pers haalt. Toen was voor mij het nieuwtje er wel vanaf. We waren wel bezig om te kijken hoe dat kon ja. vertalen naar genezing. Maar, maar waarom belt u niet meteen de krant dan als zoiets bekend wordt? <laughs> Want het heeft in twee belangrijke bladen gestaan, hè? Ja, nou, het is, uh, dat, dat heeft twee redenen. Ten eerste moeten uh, mijn concurrenten het eerst beoordelen op de kwaliteit. Hè. De je concurrenten? Moet, ja, je moet dus een, een, een artikel schrijven over deze vondst. Ja. En dat wordt dan uh, aan de jury voorgelegd van uh, anoniem, hè, van mensen die het liever zelf hadden ontdekt. Zo ja. moet je dat voorstellen. En uh, die moet dan beoordelen of er geen fouten in zitten, flaws. Uh, en, en dat doen ze komt. echt hun best voor? Hè, om die het Ja, er weer nee, ze doen niets liever aan het slachten. Nee, dat is echt serieus. Dat is een interessante uh, kant van deze tak van sport. Maar, um, en, en, maar je moet ook voorkomen dat, uh, dat zij ermee aan de haal gaan. Want uh, je moet, ik moet namelijk ook uh, fondsen binnenhalen... om de volgende stap in, in het onderzoek te kunnen plegen. Want dat kan, ze kunnen ermee aan de haal. Ja, zeker. Er zijn genoeg voorbeelden van... van uh, en dat is heel gebeurt kan ik je verzekeren, waar uh, de, de reviewers, zoals dat dan heet... Hè, de, de scheidsrechters die dan een, een, een nieuwe ontdekking ter beoordeling kregen... bijvoorbeeld een patent hebben gefiled en daarmee aan de haal gingen. En dat is heel moeilijk, omdat dan... Uh, echt? ja. En echt u waar. zegt heel dichtbij dat is Rotterdam? Nee, ik bedoel, ik was in hetzelfde lab waar dat gebeurde. Ik was toen in San Francisco als postdoc, maar ik wist niet wat ik meemaakte. Ik was nog, uh, dus die mensen die moeten iets beoordelen en die gaan dat meteen uh, patenteren? Ja. ja. Echt waar? Ja. Wat een zieke geest. Ja. ja, dat is ook wel een van de... Er zijn weinig overlevers in mijn vak, helaas. En het, je hebt ook bepaalde kwaliteiten nodig om te overleven... die je geen beter mens maken. He, je moet wel tegen een stootje kunnen. Je moet een beetje masochist zijn. Het dat, dat is eigenlijk te gek voor woorden dat je grootste vijanden jouw stukken te lezen krijgen, of voordat ja. ze gepubliceerd worden. Uh, en als je, uh, vaak vertragen ze het... dan kunnen ze nog net hun eigen ontdekking eerder publiceren. Dus dat is een... Uh... Een, een, een, een lastig moment. Maar het is ook eigenlijk wel raar dat, dat je grootste vijanden... de mensen zijn die hetzelfde willen weten. Ja. En hetzelfde onderzoeken. En, en, en zogenaamd voor hetzelfde goede doel strijden. Ja, dat vond ik ook wel heel confronterend. Je hebt allemaal een missie. Hè? We willen allemaal graag mensen met type 1 diabetes genezen. Maar is dat dan wel de missie? Of is ja, is missie... is absoluut een missie. De, maar... Is de missie niet uh, om, om beroemd en... Dat geroemd te worden? Is, ja, er is, er, er, er is een beetje een, een, een, een, een hellend vlak hè, tussen altruïsme en, en, en een beroemd willen zijn en macht hebben, al het geld binnen kunnen halen om je projecten te kunnen doen. Ja, dat is een, daar zit wat wrijving uh, tussen. En waar, waar staat u op die driehoek? Ja, ik... ik, ik probeer me toch vast te klampen aan, aan, aan de missie. En dat is ook echt zo. Kijk, als ik, als ik uh, rijk en beroemd had willen worden... dan had ik uh, chirurg moeten worden of zo. Dan had ik niet dit gedaan. Ja, nou, maar dan word je niet beroemd. Misschien wel rijk, maar niet per se Nee, beroemd. maar hè, dan, de, uh, als het uh, om, om macht gaat... dan heeft in het ziekenhuis heeft een cardioloog meer macht dan een immunoloog. Ja. Maar um, ik was als student zo gefrustreerd bij het college... Hè, waar, waar ik leerde over diabetes... Uh, dat, er, uh, dat we alleen maar symptoombestrijding deden. De, de, de therapie was gewoon de, de gevolgen van de ziekte te bestrijden. En ik vroeg heel maar hoe ontstaat dat dan? Nou, die professor kijkt als door een bliksem getroffen... van hoe kan je dat nou vragen? Ik heb nou drie keer... Dames en heren, ik heb net uh, twee keer, drie kwartier uitgelegd... hoe je het moest behandelen. Ik zeg, ja, maar dat zijn de symptomen, de oorzaak. Want als je de oorzaak weet, kan je ziekte genezen. Ja, ja het was een ongeneeslijke ziekte. Dus dat was voor mij een enorme drijfveer om te zeggen: Ik wil dat, ik wil wel genezen. Ik vond het terug frustrerend om mensen alleen maar eh, in de wachtkamer binnen te krijgen. met een ziekte waarvan ik moest zeggen: Ja, sorry, ik geef je wat, uh, wat injecties mee. En dat, dat, is, dat, dat, dat, dat paste niet bij mijn idee van, van geneeskunde. Geneeskunde, hè? het woord ja, ja. geneeskunde heeft al eigenlijk. De, dus bij mij is het echt de drang om te willen genezen. En natuurlijk zou je toegeven als het toch om de roem zou gaan? Pardon? Zou je dat toegeven? Als het, als het vooral om de roem ging? Uh, ik zou het toegeven, ja. ja. Nou, ja, dat, dat doe ik echt met, met liefde. Want ik, ik, ik, ik ben beroemd in een heel klein gebiedje. Daarom schrok ik ook een beetje van de volkskrant. Ja, dat is wel leuk. Hoor. Dat is ik een krijg... groter gebiedje geworden. Ja, maar hoor. voor het eerst word ik door buurmannen aangesproken... als me de beste wens. En die krijgen dan, uh, die, <laughs> dan die kant zo. op mat. En die weten eigenlijk eindelijk wat ik doe. En die hebben dat nooit geweten natuurlijk. Dus ik kan een redelijke anonimiteit kan ik, uh, op opereren. Maar... Uh, het is FAAM maakt het wel makkelijk om geld binnen te halen. Ja. En om ook uh, aandacht te krijgen voor de ziekte. Maar dat moment dat die vijanden, om ze zo nog maar even te noemen... besloten hadden met elkaar dat het echt klopt wat u onderzoekt had. Is, is dat niet het allereuforischste moment als dat Nederlands zou zijn? Ja, het... Het is een beetje mosterd na de maaltijd. Maar, ik ik ja. heb ooit van mijn mentor geleerd, uh, Van Rood... Uh, dat je eigenlijk de vondst moest vieren. Niet de publicatie. Want daarna is er al zoveel loutering en masochisme geweest... van journals die het niet willen. Of ah, ja. uh, die nieuwe proefjes willen. Of nog eens honderd patiënten, om het zeker te weten. Dus... Ik heb, leer mijn uh, fellows, allemaal hele enthousiaste, slimme mensen... dat vier nou gewoon het areca-moment. Ja. Daarna is het alleen maar pijnlijk. Ik zou zeggen vier alles. Ja, daar ben ik ook helemaal voor. Goed, professor Dr. Bart Roep, hoogleraar diabetologie aan het LUMC... is tot twee uur te gast in Casaluna. We blijven dus ook het volgende uur. En dan kunnen luisteraars bellen en die kunnen eigenlijk... al hun vragen over diabetes 1, want dat is uw specialiteit... maar ook over diabetes 2, want daar weet u we ook genoeg van, stellen. Um, voor meer informatie kunt u kijken op onze website radio1.nl. Daar kunt u de, dit gesprek morgen podcast ook gewoon terugluisteren. U kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief... En we hebben ook nog een uh, Kazeloune Facebook site. En daar komt morgen, denk ik, een foto op te staan van ons. Dat wordt uh, een hele goede reden om daar even naar te kijken. Dus goed, even naar de, de feiten over diabetes. Want we hebben het nu over die ziekte en uh, veel mensen weten er iets van. Maar laten we toch nog even kort neerzetten waar, waar we het precies over hebben. Wat is het? Nou, wat, die, wat, diabetes, wat alle mensen met diabetes gemeen hebben... is dat ze niet goed uh, de, de bloedsuikers kunnen regelen. De, de, de suiker in bloed is de brandstof. En, maar je kunt er, mag er niet teveel van in je bloed hebben... want dan kun je allerlei... ...orgaanschade krijgen. Dus dat hebben alle mensen met diabetes gemeen. Hebben die allemaal te veel of te weinig? Of uh, nou, al die allebei? kunnen het niet regelen. Dus soms heb je te weinig en soms heb je te veel. Dat is, uh, dat is dus het grote probleem. En in het geval van type 1 diabetes... ...is de oorzaak een vergissing van je afweersysteem, het immuunsysteem. Daar zitten hele zeldzame celletjes in... ...die wij overigens ontdekt hebben. En, en die... Bij vergissing vallen eigen weefselen aan. In geval van type 1 diabetes zijn dat de cellen die insuline maken... in de eiletjes van lange hands. Dat zijn groepjes cellen in de alsvleesklier. En heel selectief worden die cellen die insuline maken... vernietigd door je afweer. Ja. Als een dat, vergissing. Dat, dat is een auto-immuunziekte? Dat dus... heet inderdaad een auto-immuunziekte. En je hebt andere voorbeelden. Reuma is een auto-immuunziekte. Maar daar ontspoort het afweersysteem zich tegen iets in het gewricht. We weten nog niet precies wat. Ja. Dat weten hun diabetes nu wel. Uh, maar, maar dat is dus een foutje. Normaal gesproken zal je afweer je beschermen tegen alles wat vreemd is. Maar in het geval van een auto-immuunziekte is het iets van zelf, auto. En ja. daarmee uh, vernietig je dus een eigen weefsel. En in dit geval gaat het om de cellen in uh, de eilandjes van Langerhans... die uh, insuline aanmaken. En die insuline is van levensbelang voor, de, voor het regelen van die bloedsuikerspiegel. Ja. Zonder insuline ja. ga je dood. Period. Dat is een hele wrange uh, conclusie, maar dat, dat weten we al een paar duizend jaar. En tot 1921 ging ook iedereen dood. Dat was het jaar dat de insuline werd ontdekt. Dus we zijn nog geen honderd jaar in staat om mensen nog uh, uh, in leven te houden. Dat was uh, één: is een auto-immuunziekte. Diabetes 2 niet, hè? Nee, diabetes type 2 is uh, het andere uh, eind van het spectrum, zeg maar. Uh, en dat is een ziekte die uh, vooral ontstaat door een, een de levensstijl. Uh, uh, voedsel in combinatie met uh, de beweging, de te weinig beweging. Ja. Slecht levensstijl noemen we dat dan. Maar uh, uh, je mag het zeker niet een eigen schuld dikke bultziek noemen. Want het, het, het manifesteert zich vooral bij mensen die erfelijke aanleg hebben. He, dus wij kunnen allebei even uh, slechte leefstijl ja, hebben. Even en, en, en, en er gewoon doorheen glippen. Maar met een bepaalde erfelijke aanleg kun je daar uh, dus type 2-diabetes ontwikkelen. En dat is meer het gevolg van het niet meer goed reageren op de insuline. Dus, de, dus onder andere. Dus dat heeft, dat heeft niet echt. Te maken met een, een, een vernietiging van de cellen die het maken, maar de werking van de insuline. En daardoor wordt de bloedsuiker ook niet goed gereguleerd. Ja, en die mensen met insuline of met diabetes 1 die spuiten insuline en die anderen ja. hebben pillen. Ja, wat je het eerste doet bij mensen met type 2 is gewoon pillen om, om die eindelijk eens wat op te pimpen, dat ze wel wat harder gaan werken. En, of de insuline beter laten werken. Het gebeurt helaas wel vaak dat op den duur mensen met type 2 ook moeten gaan spuiten. Maar het grote verschil is daar eigenlijk de oorzaak. Type 1 een afweer, uh, ontspoorde afweer. Type 2 levensstijl en een en, en pech met je erfelijke aanleg. En vroeger werd gezegd: uh, type 1 is kinderdiabetes. En type 2 is ouderdomsdiabetes, ouderdiabetes. Is ja, uh, ja, ouderdomssuiker werd dan ja. gezegd. Ja, nee, dat klopt. En dat is wel uh, een, een, een, een misvatting. Zoals er wel veel meer uh, dogma's niet waar bleken te zijn. Maar. Je kunt op elke leeftijd type 1 diabetes krijgen. Vandaar dat we ook nooit meer over jeugdzuiker mogen praten. Je kunt 86 zijn en de diagnose jeugdzuiker krijgen. Dus dat past dan niet. Nee. Hoe leuk het ook mag klinken. Uh, en dus uh, de meerderheid van de mensen die diabetes krijgen, is op dat moment al volwassen. Maar uh, het is wel. Uh, en daardoor zijn er heel veel mensen die eigenlijk niet doorhebben dat ze type 1 diabetes hebben. Omdat uh, wij nou eenmaal als dokters geleerd hebben... dat als ja, ja. je volwassen bent, dan heb je type 2 diabetes. U überhaupt hebben veel mensen niet door dat ze diabetes hebben. Want ik, ik zag uh, cijfers uit 2011. En toen daar stond dat ongeveer een miljoen mensen diabetes hebben. Wat ongelooflijk veel is natuurlijk. En dat een kwart, dus 250.000 mensen het niet weten. Nee, dat klopt, ja. Dat is bij type 1 diabetes uh, helaas geen optie. Dat weet je snel genoeg. Want je gaat... Uh, uh, als je echt geen insuline meer maakt, uh, dat, uh, dan kun je in coma raken. Dus er zijn genoeg tekenen, uh, uh, heel veel dorst, heel veel plassen, uh, duizeligheid, uh, moedchanges. Het zijn uh, dus, uh, dus stemmingswisselingen. Ja, ja dat, dat hebben we allemaal wel eens. Maar als het allemaal bij elkaar komt en het houdt aan... dan is het toch wel tijd om even je bloedsuiker te laten te prikken. Maar type 2 kan heel geleidelijk, hè, je wordt steeds zwaarder naarmate je ouder wordt. Je beweegt steeds minder. Dus het kan, het kan, het kan uh, zich heel geleidelijk gaan manifesteren. En is in het begin ook heel makkelijk met kleine correcties uh, weer, weer goed te krijgen. Uh, en dat is bij type 1 dus niet. Dus er zijn niet mensen die, die uh, niet weten dat ze type 1 diabetes hebben. Ja. Uh, en dan is de verhouding, uh, type 1, type 2, is uh, 1 staat op 9 ongeveer. Hè? Ja, dus, ongeveer. Hey, 10% maar procent ik, ik, van de ik, mensen heeft type 1. Dat klopt, we zeggen ongeveer 10%, maar er zit dus het alletje onder het gras... dat er heel veel mensen uh, de verkeerde diagnose hebben gehad. Dus die eigenlijk mensen die en slang die zijn, ja. maar, maar 50 waren bij de diagnose... die, die, die krijgen bijna altijd te horen dat het te, type 2 is, ouderdomssuiker... Maar dat is gewoon een langzame type 1. Dus ik denk dat er in de praktijk wel eens veel meer type 1 kan zijn. Misschien wel twee keer zoveel dan we nu denken. We schatten okay. nu ongeveer 80.000. Ik denk dat het nog wel eens het dubbele kan zijn als we echt goed... De diagnose hadden gesteld. En dan de gevolgen, zijn die ook verschillend? Want nu zijn het van coma bij type 1? Maar... Nou, uiteindelijk, als een, een vergevorderde type 2 heeft dezelfde uh, uh, complicaties. Dus dat is niet verschillend. Alleen, ze komen veel later in het leven komen ze tot uiting. Hè? Ja. Dus als je het op je vijfde hebt, dan kan het al zijn dat je op je twintigste al de eerste een vervelende bijwerking krijgen. Uh, problemen met je ogen of uh, uh, met, uh, met, uh, met je zenuwen. Ja. Dus dat, dat, dat, zijn, dat zie je dan eerder. En, ja. en als je het op je vijftigste krijgt, ja, dan duurt het weer tien, twintig jaar later. Maar dus de, de complicaties zijn niet verschillend. En dat, dat gaat dan om, ik heb, ik heb een lijst. ik ga dat nu even snel doornemen... omdat we misschien in de tweede duur nog wel met, met luisteraars over zullen hebben. Uh, hart- en vaatziekten kan een gevolg zijn, oogproblemen, nierschade... aangetaste zenuwen, dementie. Kan een gevolg zijn van, van uh, uh, diabetes, uh, depressie. Ja, ik geloof dat... Nou, dat is het. In ieder ja. geval op dit lijstje, maar ik weet niet of er nog meer is. Nou, ik, ik zou het daar graag bij willen laten. Want ja, anders is wordt mooi. het uh, wel erg confronterend. Maar uh, dat is wel belangrijk dat je dat, dat, uh, dat stelt. Want voor mij is genezing ook dat je voorkomt... dat mensen deze complicaties gaan krijgen. Ja. Kijk, het is de vraag of we mensen van het spuiten kunnen... Halen. Maar ik, voor de meeste patiënten is het vooral de zorg... dat ze op den duur uh, blind gaan worden of, of ledematen moeten verliezen. Dat is gelukkig steeds ja, zeldzamer. Ja, dat probleemt dat ook. Ja. Ja, de... dat die bloedvaatjes in de tenen bijvoorbeeld niet ja. meer... dat bloed daar niet meer kunnen brengen. Ja, maar ik geloof dat 40% van de mensen die een nieuwe nier nodig heeft... een type 1 diabetes, of diabetes is. Mensen blindheid, uh, dat, de, de, de, een van de belangrijkste oorzaken van blindheid... is diabetes. Uh, het, de sterfte is al uh, uh, hoger dan uh, bij kanker op dit moment. Dus sterven meer mensen aan diabetes ja, dan aan kanker? Aan de gevolgen van, Ja, en dat heeft te maken met hart- en vaatziekten. Want dat, dat is ook een van de uh, componenten, die, uh, een van de complicaties... Uh, dat, uh, dat er schade is aan hart- en... Uh... Dus dan, dan, dan wordt gezegd u bent gestorven aan hart- en vaatziekten... maar uiteindelijk is dat veroorzaakt ja, door diabetes? De diepere onderliggende ja, oorzaak ja, was inderdaad gewoon een andere ziekte. Ja. En u zei uh, net even toen we het erover hadden van tevoren, voor de uitzending... Van, uh, als jonge kinderen de, de, uh, de, de diagnose te horen krijgen... Uh, zeg maar kinder, oh ja, dat gaat dan om de ouders, maar kinderen onder de vijf, dan is ja. dat heel ernstig. Ja, als je de diagnose hebt als kind onder de vijf... dan zou je volgens de statistiek beter af zijn geweest met leukemie... Ja. En dat vind en dat... ik helemaal confronterend. Er worden ook vaak mensen boos als je dat zegt. Want het is wel heel, ja, wel heel heftig. Maar ik vind het belangrijk om te zeggen... want wat doe je bij leukemie? Dan doe je chemokuren, dan doe je stamceltherapie. En dat laatste, een celtherapie, is dan nou net mijn idee... Om, en mijn sleutel om te proberen de ziekte te kunnen stoppen. Ja. Alleen dat, dat mag dan weer niet bij kinderen. Terwijl dat nou juist de groep is die het liefst en het best kunt, kunt helpen. Het mag wel met, bij kinderen met leukemie, maar niet bij de kinderen nee, met precies, de diabetes. Ja. Terwijl kinderen met diabetes een grotere kans hebben om eraan te overlijden. Ja, en de kans van slagen van een therapie... hoger is bij kinderen dan bij volwassenen. Ja. Goed, dan zijn we nu bij dat onderzoek aangekomen. Uh, toch nog even naar uh, wat u ontdekt heeft. Want uh, dat, dat komt erop neer dat uh, altijd gedacht is... dat er geen cellen meer zijn bij mensen met diabetes type 1... die... Insuline kunnen aanmaken en wat u ontdekt heeft, om het even heel sorry dat ik het ga vertellen, maar ik weet eigenlijk niet waarom, maar is dat uh, dat die cellen nog wel insuline kunnen aanmaken, maar dat niet doen op dit moment. Klopt dat? Ja, dat is inderdaad, want dat er wel insuline producerende cellen over waren, dat, dat werd al wel eerder uh, gedacht en beschreven, maar. Uh, dat er dus een, een, een verschil zit tussen het hebben van cellen die ze niet kunnen maken... En het, en het maken ervan, en vooral het uitscheiden wanneer het nodig is... als er te veel suiker in het bloed zit, dat was dat ze eigenlijk nieuw. Maar wat is dan precies? Want u zei, we wisten al dat ze dat konden. Dat die cellen nou, nee, er waren. De, de, de werd al vaker werd er beschreven dat er nog wat cellen over waren. Maar alle tekstboeken zeggen, de diagnose diabetes heb je als, uh, als 80 of 90 procent van de... Insuline-producerende cellen is vernietigd. Ja. He, dus als je nog maar 10% over hebt, dan heb je de diagnose. Nou, wij hebben laten zien dat je nog meer dan de helft over hebt op dat moment. Maar ze werken alsof het er maar 10% was. Het is alsof die cellen zich verschuilen. Want die worden natuurlijk voortdurend aangevallen door je afweersysteem. Ja. Dus die proberen zich natuurlijk te onttrekken aan deze slagpartij. En de kunst is dus nu om die insuline, die cellen met insuline, weer aan het werk te krijgen. Ja, nou, ik weet je, ik denk eigenlijk dat we al weten hoe dat moet. Maar ik durf het niet te doen, want zolang die afweerreactie nog voortduurt... het is een chronische ziekte, die duurt je hele leven als je niks aan de oorzaak doet. Ja. Dan ben je aan het dweilen met de kraan open, dan jaag je ze over de klif. Ik wil juist eerst de ziekte stoppen, de kraan sluiten... en dan kan ik ze met die pilletjes die we bij type 2 gebruiken... kan ik ze wel weer aan de praat krijgen. Oké, okay, dus dat is het probleem niet? Ja. Het probleem is om dat afweermechanisme... Ja. Uh, goed te krijgen. Ja, dus dat ze niet meer hun eigen cellen aanvallen. Precies. En dat wisten we eigenlijk ook al recentelijk bij... bijvoorbeeld als we eiletjes van Langerland transplanteren... naar mensen met diabetes, dan ben je eigenlijk voer aan geven... aan het afweersysteem. Als je de ziekte hebt gestopt, de oorzaak van de ziekte... met, met mijn type immuuntherapie... Dan, dan kun je die mensen echt van de spuiten afhelpen. Dus er is een therapie al ja. om dat afweersysteem goed te krijgen? Er zijn, dat, het zijn helaas wel uh, paardenmiddelen... Uh, maar het kan dus al wel. En wat zijn dat voor middelen? Dat is ook chemo. Uh, nou, bij, uh, nou, bij eilandtransportatie wordt soms ook bepaalde chemokuren ge gebruikt. Uh, maar um, twee jaar geleden mocht ik het woord genees niet eens gebruiken. Maar inmiddels uh, lopen er in Brazilië kinderen rond... die al zeven jaar niet spuiten. En dat kwam nadat ze eerst een chemokuur hebben gekregen... bij de diagnose. En daarna stamseltherapie. Dat vinden we in Nederland veel te heftig... Ja. Want he, er zijn wat problemen met vruchtbaarheid en zo. Dan waren het Braziliaan. Ik geloof dat er vijf uh, kinderen alweer verwekt zijn sinds... Oh ja? Uh, ja? Ja, dat houden we goed bij. Maar uh, in die groep, want wij krijgen bloed van al die Braziliaanse patiënten... hebben wij in Leiden kunnen laten zien... dat als we de kraan hebben gesloten met die therapie... dan hebben ze een hele goede prognose. Maar als dat niet gelukt is, dan... Uh, krijg je een relapse, dan, dan ja. worden ze toch weer... Dus dan, dan werken die cellen die insuline maken, werken weer even... maar die worden meteen weer uitgeschakeld. Ja, die worden dan alsnog uh, ja. geslachtofferd aan het afweersysteem. Ja, en je moet dus het afweersysteem zo krijgen... dat het niet meer de eigen cellen aanvalt. Ja. Nou zegt u, er is al, dat is al gedaan, maar ja. dat is te heftig. Dat heeft te veel bijwerking. Ja, nou dat heeft... De, gedeeltelijk is het een... een um, kijk, het gekke is, dit is de therapie... die je nou juist bij leukemie aanbiedt. Het ja. staat gewoon in alle boeken van als dat de diagnose is... dan is dit de nummer 1 therapie die je moet aanbieden. Ook bij kinderen. Maar bij type 1 diabetes hebben we natuurlijk geleerd... van we kunnen toch uh, behoorlijk uh, uh, goed insuline spuiten. en Mijn collega's doen verschrikkelijk hun best. Daar heb ik diep respect voor. Maar als je echt naar de data kijkt... dan blijkt dat 80% van de mensen met diabetes... ongeacht of type 1 of 2 is, niet behandeld wordt... Tot de target, zoals we dan zeggen. Dan moet je proberen bloedsuikers uh, laag te houden onder een onder uh, bepaalde waarde. Dat lukt bij 80% van de mensen niet. Met alle meest chique middelen die we nu hebben: we hebben pompjes, sensoren, we hebben allerlei. Duur speelgoed om dat te kunnen proberen. En toch lukt het maar bij 20 procent, 1 op de 5 mensen met diabetes, om de symptomen goed te bestrijden. Ja. Dus er is gewoon een noodzaak om iets aan de oorzaak te doen. Dus ik vind het, ik, ik word gewoon bijna een beetje, beetje pissig als mensen zeggen: Nou, dat vind ik toch wel wat heftig, hoor, die therapie. Vraag het aan de patiënt en laat de patiënt besluiten of ze zich veertien keer per dag willen prikken... of dat ze zeggen, weet je wat, zo'n chemokuur, wie weet. De discussie moet in elk geval geopend worden... dat we mensen zelf de kans bieden dat ze zeggen... van nou ja, een middel, dus de, de, de, de, de kosten baten... is het, is het uh, diabetes is ook niet veilig. Dan zeggen ze wel eens, ja, ja die, die chemokuuren zijn niet veilig. Dat is ook zo, dan moet je niet bagatelliseren. Maar diabetes, daar kun je ook... Uh, uh, uh, aan overlijden. Maar, maar is er niet iets? Want dit is een beetje uh, grof gezegd misschien met een kanon schiet op een mug. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar kun je niet iets fijnzinnigers vinden? Juist. Ja, nou, dat is gelukkig waardoor minder minder bijwerkingen. <gacht> Juist. Ik, ik probeer ook die mensen die, want het is in de tijd heb ik daar ook nog iets over mogen zeggen hoor bij de uh, media van hoe heftig dat was en dat we het toch niet moesten willen op deze manier. Maar ik vind het belangrijk. Dat noem je hè, proof of principle. Het is het bewijs. Het kan dus blijkbaar. Ik heb bij mijn studie geleerd, het is ongeneeslijk. Dat is dus niet zo. Nee. Alleen de middelen om dat te genezen, vinden wij veel te heftig. En ja. mijn therapieën zijn er dus ook op gericht... om niet het hele afweersysteem te wissen, plat te leggen. En dat doe je met chemo? Dat doe je dan met, inderdaad met dit soort middelen. Je, ik probeer gewoon... Het zijn letterlijk één op de miljoen cellen die een foutje maken... om het afweersysteem zelf zo herop te voeden dat je daarmee uh, gewoon de fout corrigeert en niet de rest. Maar dat klinkt krampen. ingewikkeld. Nou, het, ja, ik zeg wel eens tegen... Wat grappig is, het, het wondermiddel wat we ervoor gebruiken is vitamine D3. Uh, mensen zeggen, maar dat klinkt, uh, dat, dat klinkt heel simpel. Het, uh, ingewikkelde problemen kunnen soms een heel simpele oplossing hebben. W want ik las nog wat artikelen na, uh, uit februari en daarbij zei u... eigenlijk moeten we voor de kerst dit jaar, dus voor de afgelopen kerst... weten of, of deze celtherapie werkt? Nou, of nee, niet... dat, uh, dat zal weer... Onze vullige journalist geweest zijn. Nee, ik heb waarschijnlijk gezegd uh, dat we de veiligheid van die therapie uh, moeten toetsen. Want daar begint het mee. Hè. We moeten eerst dus bij mensen die, uh, die er eigenlijk niet echt baat bij kunnen hebben, vaststellen dat je daar niet aan doodgaat. om het maar heel grof te zeggen. Of allergische aan die, reacties En die vitamine D13. Krijgen. Ja, de, die behandeling die doen we dan buiten het lichaam. Het is gewoon vitamine D3. De druppeltjes okay. die we ook aan de patiënten aan, de, aan baby's geven. Ja. En tegenwoordig ook een zwangere vrouwen, um, Dus dat, zijn, dat is een heel simpel uh, ingreep. Maar en wat en we, weten we nu wat veilig is? Uh, nee, dat moeten we. Dus we moeten eerst toestemming krijgen van de medische aidscommissies. commissies. En die zijn natuurlijk uh, erg uh, nerveus. Want ja, we, we kunnen de symptomen redelijk hè, met insuline injecties uh, behandelen. Dus dan roept er zo iemand van... Ja, maar volgens mij kunnen we nog wel wat beter dan dat doen. Ja, dan moet het voor, voor alles moet het veilig zijn. Nou, het is... Dat verzeker ik iedereen. Veiliger dan dit kan ik het niet bedenken, maar toch moeten we het formeel aantonen. En daar moeten we een aantal patiënten voor behandelen. En daar zitten we nu middenin. Dus en en wanneer was dat bekend? Of het, uh... Nou, daar moet je nog geduld hebben ook. Want de bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld pas na een jaar of zo ontstaan. Dus je moet echt uh, dat helemaal goed uh, uitwerken en analyseren en, en in de gaten houden. En uh, ik vermijd daarbij ook nog eens uh, proefdieren, want ik vind dat misleidende proefjes, dat, dat, dat begin ik niet aan. Dus het moet echt in mensen gebeuren. Ja. En daarmee uh, moet je dus ook heel voorzichtige stapjes zetten. Maar u weet al dat het veilig is, hè? Ik weet dat ik weet, ik leg mijn hoofd ervoor op het blok. Ja. En, en dan heb je dus een hele, uh, Ja, bij, bijna pret, prettig, ja, prettig is ook het woord, die maar een hele. Veel, veel minder heftige manier om die cellen, of ja. om die, om dat afweermechanisme aan, ja. aan te pakken. Ja, en dit is een van de manieren. Maar ik ben uh, gek genoeg, realiseer ik me in de auto hier naartoe... bij alle activiteiten over de hele wereld die zich richten op genezing... zijn wij betrokken omdat wij de kunstjes kennen... om in het bloed te kijken of er ontsporingen zijn of niet. We doen onder andere ook DNA-vaccinatie in Stanford in Amerika. We doen uh, allerlei andere ingrepen ook. Dus nu is lijden. Nou ja, daar is leiden bij betrokken. Wij, wij doen dan, zeg maar, de analyses op de bloed van die patiënten om te, om, de, om, te, om te leren, als het werkt, waarom het werkt. Ja. En als het niet werkt, waarom het niet werkt. Goed, nog even voordat we naar wat muziek gaan luisteren. De, de, de, de basisvraag, denk ik: uh, wanneer gaan we mensen genezen op deze manier? U, ja, ik dat, niet? Dat, U. Daar mag en kan ik eigenlijk niets over zeggen. Want dan zou ik vooruitlopen op het rapport van de veiligheid. En daar begint het mee. het. u zei net zeker... ook al over dat hakblok. Ja, het dat het veilig is weet ik wel. Maar, dat weet oh, daarmee maar de meeste het... nee, dat... weet dat nog niet. Die moet ik nog even overtuigen. Dus ik denk dat, het, uh, dat we uh, dit jaar, 2013, kunnen vaststellen dat het veilig is. En dan gaan we ook eigenlijk stiekem al meteen door naar de interventiestudies. Dan gaan we meteen kijken of het ook werkt. En ga je dan iedereen daarmee kunnen genezen? Nee. Nee we, die moet, nee, we moeten toch echt beginnen bij een hele selecte groep... die we al bij kennen. Dus mensen hoeven zich niet op te geven. Dat zou, uh, dat zou misleidend zijn in dit stadium. We hebben heel uh, specifieke criteria voor die mensen die eraan meedoen. Ten eerste moeten ze heel goed in hun vel zitten. En ten tweede moeten ze ook be beschikbaar zijn... om voor ons om regelmatig uh, bloed af te kunnen laten nemen enzovoort. Dus dat, dat is een hele int intensieve studies. Plus die mensen... Die, uh, de, de, de ergste bijwerking zou zijn dat we de ziekte zouden versnellen. He, dat mag dus dat natuurlijk kan ook. niet. Dat zou theoretisch kunnen. Dus maar, en dat uh, noemt u veilig? Nee, dat, dus het, de eerste test is gaan ze er niet aan dood? Nou, dat gaan ze niet. Maar daarna komt er een groep die nog wel insuline kan maken. En dan moeten we laten zien dat dat niet ineens ophoudt als we dat gaan inspuiten. En dan gaan we naar mijn doelgroep. En rekenbaar. Ik ga het liefst zo snel mogelijk naar kleine kinderen, maar dat mag eerst niet. Maar, maar uiteindelijk, hoeveel procent ga je dan genezen van de mensen met Daar kan ik niks over zeggen. Is dat een hele grote groep of, of is het maar voor weinige groepen? Nou, het aardige van die ontdekking is dat tot nu toe dacht iedereen: dan ben je al te laat. Het is het einde van de rit, je bent eigenlijk al je insulineproductie al kwijt. Ja. Nee, hebben we net ontdekt. Je hebt misschien nog wel meer dan de helft. Maar dus kan, kan die... het betekenen dat straks iedereen met insuline 1... Uh, dat of betwijfelig... uh, diabetes 1... Nee, 1 dat betwijfel ik. Dat lijkt me niet realistisch. Waarom niet? En, nou, omdat uh, ik uh, voorzichtig wil zijn en geen valse verwachtingen wil wekken. Theoretisch zou het kunnen dat we misschien de helft... Uh, bij de helft de ziekte zouden kunnen stoppen. Maar dan weten we nog niet of de insulineproductie weer zo goed op gang komt... dat ze minder hoeven te spuiten. Dat weten we niet. Dat moeten we echt afwachten. Dat is echt voor mij een black box. Ik ga, ik ga er vanuit dat het natuurlijk wel uh, he, uh, baat heeft. Maar, ik wil dat en, maar dat is een wens. En dat is een hoop. Dat is geen feit. Ik moet eerst de feiten hebben en dan schreeuw ik het van de daken. We gaan even wat muziek luisteren. En dat is van Paul de Leeuw. Hoe heet het? De Steen. Gaan we straks over hebben even.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 Nooit meer dezelfde weg zal gaan. Paul de Leeuw was dit met de steenlied geschreven door Bram Vermeulen. Meulen. Bram Vermeulen heeft heel veel prachtige liedjes geschreven. Dit is er een van. En uh, ook Paul de Leeuw zingt het heel mooi. Um, waarom dit lied? Ja, dit komt voor mij heel dichtbij. Ik krijg er altijd kippen van, Want ik, ik, ik vlieg nogal veel. En dan kom je wel eens in turbulentie terecht. En dan laat je je leven wel eens. Uh en dan vraag je af of het allemaal waard is, hè, wat ik nu allemaal doe. En, en na, na, in de loop der jaren hebben we eigenlijk zoveel kunnen ontrafelen. De, de puzzel van de, de oorzaak van de diabetes is bijna opgelost. Dus nu kun je dat vertalen naar therapie. Dus het zal, hè, we hebben een steen verlegd. Ja. Hè, de, de rivier zal nooit meer zo stromen. Dat vind ik al zo mooi. Dus Al kan ik niet iedereen genezen, als wij kunnen voorkomen dat mensen... Complicaties krijgen, dan is de rivier is een andere kant op. Ja, dan. Ik krijg nu alweer een brok. En dat ja? vind ik heel mooi, ja. Je vroeg aan het begin van. Hè, weet je zeker of het. Uh, dat het niet de roem is. Nee, het gaat echt om dat je iets wezenlijks kunt betekenen, achterlaten. Dat het, gaat, voor... het gaat meer om de steen dan om het ik. Nou, het gaat erom dat. Uh, het gaat om de steen en het gaat erom dat als ik er niet meer ben... dat dat, dat, dat rivier anders loopt. Nee, dat van, vind ik mooi. Maar je zingt ook het, zodat ik het niet zal worden vergeten. Niet zal zijn vergeten. Ja, dan goed, dat is Paul dan. Hè, maar ja. <laughs> en Brouw, nee, ik, ik die, die artiesten. Uh, ik, ik hoop dat mijn kinderen trots op me zullen zijn. Dan. Ja, nou, ja. Nou, dat moet wel. Um, nou, toen wij je net naartoe liepen, zei je, ik heb, ik heb eigenlijk vakantie. En, en, ik, <laughs> en ik dacht... ja, maar je bent met levend reddend levensreddend onderzoek bezig. Je bent hele belangrijke dingen aan het doen. Je bent de levens van heel veel mensen aan het veranderen. Je bent die steen aan het verleggen. Je kunt helemaal geen vakantie nemen. Je hebt altijd haast. Nee, dat klopt. Het is ook een, een dienstbevel van de Raad van Bestuur. Ik, ik moet... Lang. Ik heb een, wat we noemen, een stuwmeer van meer dan 3000 vakantieuren... omdat ik eigenlijk geen vakantie kan hebben. Mijn hoofd maalt constant. Alles wat ik doe en zie en denk en leef is diabetes. Maar heb je ook voortdurend die druk van die mensen... die, die, die, die je misschien kunt redden op je... Ja, maar die druk leg ik mezelf ook al op. Dat is een bewuste keus geweest, dus daar kan ik denk ik wel tegen. Nou helpt het niet als de volkskrant uh, dit jaar ja. al meteen uit... mij als het belofte van het jaar wil uh, lanceren. Maar ik, ik denk wel dat die druk een belangrijke drijfveer is. Het is mijn grootste zorg. Kijk, je, je verandert heel veel bij mensen die ooit te horen hebben gekregen... dat ze een, een ongeneeslijke ziekte hebben. Op het moment dat je zegt, nou, ik vraag me dat eigenlijk wel af... Ja. Daarmee schud je zoveel op en je, je, je, je, je, je kweekt verwachtingen en hoop. Hoop is enorm belangrijk. Die mensen prikken zich 14 keer per dag. En als je weet dat dat misschien nog een nut heeft ook. Hè, dat ja. het namelijk betekent dat je als de therapie er komt, dat je daar misschien baat van gaat krijgen. Dan hebben die mensen eindelijk weer eens een beloning voor hun dagelijkse strijd. Voor sommige mensen is het echt een opgave. Ja. Om mijn bloedsuikers goed te houden. Maar je kan, ik, heb dat, ik ben een vrij Calvinistisch opgevoed. Dus als ik te lang slaap, dan denk ik al... ik had ook iets nuttigs kunnen doen. Maar, maar in, in jouw geval... Je, je kan echt nooit meer uitslapen, dat soort dingen. Dat... Nee, nee. En het gekke is, ik heb... dat is een beetje een zijtak... maar twintig jaar geleden een zwaar hersenletsel gehad. Toen heb ik een visioen gekregen... over de, de, de, de, de diabetes. Dus de, zwaar echt? onder de morfine, echt waar. Op de intensive care, op de vuur. Mijn vriendinnetje kwam me opzoeken... en het eerste wat ik haar zei was... Nou, ik denk dat ik weet. Serieus? Ja, echt waar. Bij hersenletsel? Ja, het was ook. Ik wist het ook niet meer. En in 2003 sla ik Nature Medicine open, tijdschrift. Het blad der bladen in mijn vak. En dan stond het in. De plaatjes kon ik zien. Het was echt een visioen. Ja, dat is heel gek. Dus dat betekent dat in mijn onderbewustzijn. toch nog steeds speelt. Hoe kan ik. Die mensen met diabetes uh, wat, wat bieden. Maar was dat een ongeluk? Ik was gewoon op mijn achterhoofd gevallen in mijn eigen huis. Gewoon. Oh dus een blackout. En dan een hersenletsel en dan ja. krijg je dat visioen? Ik heb nog maar één werkende hersenhelft, maar met die andere. Uh, ja. En wat doet die andere helft dan? Ja, ik vraag hem ook wel eens af. Goh, wat gek, wat ja. dit, dit, hier kan je ook nog een hele uitzending over maken. Nou, dat is ook al gebeurd. Dat visioen. <laughs> maar soms zie je dat wat je toen in dat visioen ziet, dat komt nu terug. Ja, het bleek, bleek waarachtig te kloppen. En het ja. grappige was, ik had dat blad dus geopend... en ik liep naar mijn, mijn vrouw. Inmiddels was dat mijn vrouw geworden, Gabi. En ik zei, uh, kan je nog herinneren dat ik dat, uh, dat tegen je heb gezegd... toen ik daar in, in intensive care lag? En ze werd bijna weer pissig, want ze had, ja, het was natuurlijk niet het gesprek... wat ze toen had willen voeren. Ja, dat wist ze nog wel. Uh, uh, uh, en dat bleek ook waar te zijn. Dat waren gewoon precies de... Ik kon zelfs de plaatjes, de kleurplaatjes en zo... dat kon ik allemaal, uh, ja, heel gek. En wat zegt dit nou? Nou, dat ik uh, waarschijnlijk uh, een missie heb. Dat ik, uh, dat ik in de herkansing die ik nu heb... alles moet doen om uh, mensen echt uh, wat te kunnen bieden, denk ik. Het zegt niet nee. dat God bestaat. Het was wel in het fusiekreis. Uh, ja, dat was het inderdaad. In de tijd dat nog geen camera's hingen. Nee, het was... Uh, het, uh, ik, ik, ach, ik denk dat we allemaal wel een, een bedoeling hebben. Of je nou gelooft of niet. Uh, dit is mijn taak. Dit is mijn taak. En dat, dat, het leuke is, het gaat nog lukken ook. Dus dat is natuurlijk heel mooi. <laughs> dus wel dat genezen van mensen? Ja, dat dat toch wel de, ja, ik, ik Als heb, je even uh, wat minder voorzichtig bent, dan zeg je gewoon. Ik dat... heb er zo een goed gevoel over. <laughs> nou ja, maar we, we hebben de eerste al genezen. Ja. Hè. Al is er één, dan heb je bewezen. Het kan dus, jongens, alsjeblieft. Maar als ik nou zit te luisteren, wil ik ook weten of wil ik beter kan worden. Ja, en dat is ook mijn grootste frustratie. Als ik 60 ben ja, of zo, ben ik dan te oud? Uh, nou. Volgens de nieuwste gegevens, die nieuwe ontdekking... hoeft dat dus niet zo te zijn. Alleen dan moet je niet te lang wachten met het echt zeker weten. Nee, dus dat is wel een beetje de druk die we nu op de ketel hebben. Maar wat we nu ook steeds beter kunnen... is ook leren per patiënt, want iedere patiënt is uniek... Om bij die patiënt zeg maar, een soort fingerprint te krijgen. Een barcode. Dat we zien: oké, okay, jij bent meer geschikt voor deze therapie. En niet voor die andere. Dus we kunnen, dat heet personalized medicine. Hè, dus we kunnen nu steeds beter de juiste therapie voor de juiste mensen. Ook voor deze therapie, die ik ontwikkel, heb ik al bepaalde kenmerken van patiënten waarbij ik weet dat de kans van slagen veel hoger is. Dan kun je daar iets over zeggen? Ja, ik kan bijvoorbeeld meten in het bloed, of dat doet mijn vrouw dan... Uh, of er uh, ho hoeveel ontspoorde afweercellen erin zitten. En dat is een maat voor de kans van slagen voor een therapie. Dus hoeveel ontspoorde cellen? Wat, ja, ontspoorde afweercellen, Dus dat, die kunnen wij meten. We hebben nieuwe nanotechnieken voor, ja. een nieuwe laserapparatuur enzovoort. Daar kunnen we dus gewoon meten in het bloed. Uh, hè, jij zit in, in een groep die een hele goede kans van slagen heeft. Want die heeft dan minder ontspoorde afweercellen? Ja, en okay. zelfs met die extreme chemokuur, hè, dus die jongen, die jongen die nou zeven jaar niet spuit... die zat heel laag in die meting. En die is nog steeds genezen. Okay. Dus nu zeg ik ook tegen de minister, nou, als we nou toch een, een kans mogen wagen... geef ons dan in elk geval de kans om het bij die mensen die uh, een goede kans hebben... Uh, deze therapie toe te passen. Wat moet je hebben om een goede onderzoeker te zijn eigenlijk? Behalve een visioen? <laughs> nou, een, een, een, je moet wel tegen een stootje kunnen... maar je moet vooral durven vragen. Je moet echt... Uh, en dat is niet zo populair, heb ik al gemerkt. Mensen vinden je vaak een zuiger als je vragen stelt. Wat, vragen, je, wat vragen? Nou, gewoon... Ik, ik wil van de, de hoed en de rand weten. Ik, ik, ik ben het jongetje van vijf in de nieuwe kleren van de keizer... die zegt, hey, maar die keizer die is bloot. Weet je. Ik, je bent een beetje een, een, een klokkenluider. Je moet, je moet er tegen kunnen dat je dat je heel veel um, um, losmaakt bij je collega's. Dat, dat is, je moet eigenwijs zijn, stront eigenwijs. Als dat... Arrogant? Nee, dat is heel slecht. Want uh, arrogant zou kunnen betekenen dat je niet meer goed luistert. En als je niet luistert, dan mis je. Het. Dan heeft het ook geen zin om vragen te stellen. Nee, maar vragen stellen helpen je wel een beeld te vormen. Maar wij stel je ook vragen aan patiënt. Heb je patiënt eigenlijk? Ja, ik ik het grappige is, ik krijg vaak de meeste, wat ik wel eens onaanbiedig de witte raven noem. Hé. Patiënten waar de behandelende artsen niet van begrijpen, dan komen ze bij mij terecht. En dan kunnen wij met onze nieuwe techniek kunnen we uitpluizen... wat daar dan de oorzaak van de diabetes was. Daar kun je ongelooflijk veel van leren. Mensen met heel zeldzame gendefecten bijvoorbeeld. Die, die, die, die, die, die, die gooien alles overhoop. En het, het, het, het, het, het grappige is, de echte doorbraken. dat zijn vaak toevalsbevindingen. Dus wat je moet doen, is je proeven zo ontwikkelen. Dat maak je een goede wetenschapper, dat je ruimte overlaat voor toeval. Dat je niet helemaal dicht timmert... He, zodat je uh, je verwachtingen uitkomen, dat doe je natuurlijk het liefst. Nee, je moet de kans openlaten dat er wel eens een ander uitslag kan zijn. En dat is vaak degene die je op het goede spoor zet. Ben je een beter onderzoeker dan je vrouw? Ehm uh, Ik denk het wel. Ik denk dat zij geduldiger is. Nou, ik, ik aarzel, want zij ontdekt ook wel veel hoor. Maar uh, en, uh, en, en zij is meer van de EQ en ik van de IQ. Dus ik heb wel een diepe bewondering voor, uh, voor haar kwaliteit. Nee, ik denk dat, uh, ik denk dat er heel veel. Met mijn kinderen hebben soms van de meest spannende vragen. Waar, waar ik heel trots op ben. Dus het zit vaak al heel vroeg in. Je kunt het ook, je kunt het ook een beetje. Uh, maar wat bedoel je daarmee? Nou, dat, dat, dat, dat kinderen soms vragen stellen die een diepere betekenis hebben, zonder dat ze het misschien doorhebben. Maar wat zegt dat over jou? Of over... Nou, dat zegt, dat zegt al dat hele kleine kinderen soms al de gaven kunnen hebben om, om, om echte wetenschappers te worden. En dat had jij toen ook al? Ik had het als kind ook wel, ja. Een genetische kwestie. Want je zit in. We bijna ophouden, ah ja, Want je zit in de top. Van de wereld. Ik vraag me af ja. hoe meten ze dat nou? Ja, dat doe, Daar zijn allerlei biometrische methoden voor van hoe vaak je publiceert in welke bladen, hoe vaak ze geciteerd worden, welke prijs je binnenhaalt. En, uh, maar goed, dat is dat is ik, uh, dat is bijzaak. Ja, ja, daar heeft de patiënt toch niks aan. Hoe, hoe ik loop dezelfde cel Ja, keer maar Toch geloof ik het niet helemaal. Dat is toch nee. leuk. Ik zou ook wel de beste wereldwijd willen zijn. Ik ben nu in nee, nee, nee. Nou, wat ik echt leuk zou vinden, dat is dat ik mensen zou genezen. Dat ja, zou, zou ik ook leuk vinden. Nee, maar dat is zo'n andere categorie. Dan kan ik ik, ik, ik, ik. ik krijg een enorme kick als ik in Nature publiceer. Maar als dat nou een paar keer gebeurd is, dan, dan wordt het toch gewenning. Goed, professor Dr. Bartroep blijft gelukkig nog bij ons. Uh, in het volgende uur, na ene... kunt u al uw vragen over diabetes stellen. Uh, en dat kan via het telefoonnummer 0800 1121. 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl. casaluna.ncv.nl. En Twitter kan naar hashtag Casaluna. Of via, hoe gaat het? Nou, hashtag Casaluna in ieder geval. Uh, ja, we gaan nu plaatsmaken voor het hoorspel De Moker. En dan zijn wij om twee minuten over één terug met Casaluna. En dan, dan nogmaals, u kunt alle vragen stellen aan Bart Roep via 0800 1121. Tot zometeen allemaal. Ik. Ik. ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Kijk dat is jij. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker. Amsterdam, de jaren 70, De strijd onder wallen. Shit. Haar, kom eens lekker bij me liggen. Het is al tegen de ochtend en je slaapt nog steeds niet. Je ligt maar te voelen en te draaien. Laat mij dan nou maar even op. Wat is het dan? Wekenlang liep Harry op een roze wolk. De telefoontje van Albertini, nou, hij had dat wel wat losgemaakt door Harry.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 Het Feyenoord weer is verloren of zo. Eén man gaat naar de deur om aan te bellen. Gaat er nou niet met z'n zessen staan, want dat is verdacht. Pas als er iemand open doet, dan stormt de rest het busje uit. Houd de deur alvast op een kiertje. Ja. Als jullie binnen zijn, een paar flinke rammen. Ja. Je pakt de waterleiding, misschien wat elektriciteit en dan weer wegwezen. Het is dus erin en eruit. Hé, <lacht> hey, hou je kopje om. En niet te kinderachtig, hè? Jullie trainen hier niet voor niks. Wat is Johnny eigenlijk? Hmm. ja. Ja, het is altijd wel prettig, hoor, om een Pruis in je ploeg te hebben. Je hebt vandaag wat anders te doen. Maar Peter, je gaat mee. Ja, je hebt uh, vorige keer wel een paar lekkere klappen uitgedeeld. We zijn toch niet bang, hè? Hé. Hey. Hm. Wat doe jij hier, John Pruis? Niks. Biertje drinken. Hm. Godverdomme, al tegen zissen. Ja, en? Nou, dat is laat. Ja. Wat is er wat? Is toch geen stront aan de knikker, hè? Hé, hm. hey, in de pieko? Nee. Met Nettie. Marco. Ach, nee, Marco is ziek. Nee, nee, nee, dat is het niet. En ja, wat dan? Hé, hey, kijk me nou eens aan. Kom op, je kan je vader toch wel vertellen wat er aan de hand is? Ik had wat, uh... Ja? Ja, nou ja, ik had een handeltje. Een handeltje? Wat voor handeltje? Ja, gewoon wat spullen. Dingen die ik wou verkopen. Die lagen in de garage in de Willemstraat. En... In de Willemstraat? Ja. De politie is er geweest en nu ben ik verdomme alles kwijt. Iemand moet een boel verlinkt hebben. Als ik diegene in mijn poten krijg, die met dit geflikt heb...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 Voordat ze het goed en wel weten wat er aan de hand is, zitten wij binnen en staan zij op straat. Precies. Heb jij die bij Simon? Oké, we gaan. Oh, dat is... het is verdomme nog geen zeven uur. Wat is dat? Ja, weet ik veel. Hé! Hey. Hé! Hey. Doet er nog iemand open? Doe verdomme toch niet open. Rustig maar, rustig. Het is nog in de lui, nesten stinken, man. We moeten nog even wakker worden. Hallo, wie is daar? Ja, hallo, ik heb een pakje van Genteloos. Kun je even open doen? Je moet tekenen. Kijk, zie je? Er gaat een lampje aan. Ze uh, komen huis wel. Goed, feest gaat zo beginnen. Allemaal klaar? Ja, ja, ja. ja wat... En die bijle is alleen voor de waterleiding, hè, Simon? Nou, ja, ja. Dat je hem niet per ongeluk weer een van die kraakers in zijn kop zet. <laughs> Jongens van Gent en Loos met een pakje. Gaat iemand even naar de deur? Ja, ga zelf, suus. Hé, hey, kunnen jullie je bek niet een tijdje dicht houden? Weet je hoe laat het is? Een pakje. Oh, het is een domme 7 uur, wat. Uh... Laat bel. Hey. Ik kom al! Niet openmaken! Nee, nee, niet, niet doen. Niet doen. Stefan! op. Kom hey, op. wat moet je Wat moeten je doen? Wat moet je doen? Wat Wat moet je Wat Wat je Wat Wat Wat Geef me een praat. Loose us me buddy. daar komt een kid. Freddy, wat is er? Vet. is dood. Reddy. is dood. Ze hebben dood geslagen Opzij mevrouw, gaat u even aan de kant, en kunnen we erbij. Hij is dood! Uh, rustig, nou maar, hij is er slecht in toe, maar hij leeft ons. Doorlopen, mensen, er valt hier niks te zien. Oh, niks te zien? Maar oh, dat lijkt wel een circus hier. Nou, zeker de leukste thuis, meneer. Doorlopen gaan, deze man is gewond. Meneer, kan ik meerijden? Ik zei toch dat ze terug zouden komen. Schut, stil, nou maar. Hey. Hart tegen hart, oud. Au, pas op, Verdomme, ik kan hem niet bewegen. Pas op. Ik ben domme, mijn hele poot is kapot. Ik voel het. Blijf nou stil liggen, schatje, we zijn zo bij het ziekenhuis. Die stomme boor. Love and peace, ja. war and shit, Sandy. rustig. Aan die... Au. Rustig, Kut. rustig, Freddy! Rustig. Ze waren met veel meer dan we dachten.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 En nou is Freddy... Nee, Freddy? Ja, ze hebben hem het ziekenhuis gedaan. In het ziekenhuis? Welk ziekenhuis? Waar is hij dan? Binnen gasthuis natuurlijk. Oh. En wat heb je? Wat heb je? Waarvoor is hij in het ziekenhuis? Nou, nou Dat zou wel wat meer wezen dan de toonkwisselierpon. Dan sturen ze hem daar niet heen. Oh, Oh. Ik moet Harry bellen. Opnemen nou, Harry. Opnemen. Kom op.